4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Hoe deden ze dat toch, die oude Egyptenaren? Loodzware stenen voor hun piramides en tempels door dat woestijnzand slepen. En het lijkt erop dat Berlusconi zijn hoofd gebogen heeft voor de regering. Dat, dat straks in de villa. Nu is het internationaal met Mark Visser. Nou, eerst gaan we even naar de AWB, want er is een spookrijder. Rijdt u op de A2 Maastricht-Eindhoven. Dan komt u bij Maastricht-Aken Airport een spookrijder tegen. Haal niet in. Blijf rechtsrijden. Probeer een spookrijden met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal. Rijdt u op de A2 Eindhoven-Maastricht. Dan komt u bij Maastricht-Aken Airport een spookrijder tegen. Dankjewel. John Sohoka van de AWB. Gaan we naar Italië. De regering van de Italiaanse premier Letta... heeft in de Senaat een vertrouwensstemming overleefd. Kort daarvoor had oud-premier Berlusconi aangekondigd... dat zijn partij alsnog steun zal geven aan de regering. Afgelopen weekend gaf Berlusconi zijn vijf ministers... in het kabinet nog opdracht om op te stappen. De oud-premier heeft uiteindelijk eieren voor zijn geld gekozen... zegt correspondent Rob Zoutberg. En Ja, daar kan je twee dingen doen. Of je gaat mee, wat Berlusconi uiteindelijk gedaan heeft... Je gaat er toch niet mee akkoord, dan blijf je moedersiel alleen achter. Dus ik denk, ja, hij, hij heeft verteld hoeveel hij nog bij elkaar had. Dat was niet zoveel. En dus toch maar die steun voor Letta. Melosconi's draai duidt erop dat hij binnen zijn eigen partij... onvoldoende steun had om de regering ten val te brengen. Premier Letta sprak vanochtend de Senaat toe... en waarschuwde dat de val van zijn kabinet... ernstige economische gevolgen zou hebben. In Rusland zijn ook de twee Nederlandse Greenpeace-activisten... die in Moermans vastzitten, aangeklaagd voor piraterij. De Russische rechter heeft tot nu toe elf activisten aangeklaagd... allemaal voor piraterij. Ze riskeren 15 jaar gevangenisstraf. Greenpeace noemt de aanklacht buitensporig. Ja, het is, het is Krankzinnig om deze mensen aan te klagen voor piraterij. Waar het hier om gaat is een tweetal actievoerders met een touw... die hebben geprobeerd om te protesteren op een boorplatform. Dat is alles. En nu worden zij aangeklaagd voor een, een misdrijf, een zwaar misdrijf... waar 15 jaar cel op kan staan. Het is alsof je bent een belletje trekken... en uh, om de hoek wordt aangeklaagd voor, voor terrorisme. Het is buiten alle proportie. De Greenpeace-activisten demonstreerden op het actieschip Arctic Sunrise in het Noordpoolgebied tegen olieboringen. Op 19 september werd het schip geënterd door de Russische kustwacht. In Budapest heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt... omdat een motor in brand was gevlogen. Het toestel, een ATR-72 van een Tsjechische maatschappij... was net opgestegen toen er brand uitbrak. De piloot besloot direct terug te keren naar de luchthaven van Budapest. Er zou al rook in de cockpit zijn gekomen. Aan boord waren 33 mensen. Ze bleven allemaal ongedeerd. Staatssecretaris Van Rijn voelt wel wat voor het voorstel... om winkels die tabak aan jongeren verkopen strenger aan te pakken. De PvdA en de VVD willen dat winkeliers die drie keer zijn betrapt... hun tabaksvergunning verliezen. Van Rijn ziet daar wel wat in. Three strikes out. Ik ben positief omdat het een belangrijke bijdrage kan leveren... aan een betere handhaving en naleving van de wet. Eerder besloot het kabinet om de grens voor jongeren om tabak te kopen... te verhogen van 16 naar 18 jaar. Voor alcohol geldt die grens al. Dan het weer, wolkenvelden en geregeld zon. Het is 14 tot 17 graden bij een stevige oostelijke wind. Morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het tot de avond droog. Vrijdag wordt het flink zachter, 18 tot 21 graden. De files krijgt u van John Ja, De avondspits begint al met, met een aantal ongelukken. Ze staat er op de A1 richting Amsterdam bij Laren 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de andere rijbaan staat 5 kilometer file. Veel vertraging op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beesten zal Bommel 7 kilometer. Dat komt door een gekantelde auto. Bij Zand Bommel zijn twee rijstroken afgesloten. Op de A13 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Delft-Zuid. En daar staat een 4 kilometer. En bij Delft-Zuid is de linker rijstrook dicht. En ook dicht is de A50-os richting Eindhoven. Daar is de weg afgesloten bij het Eckersweijer. door een ongeluk met een motorrijder. Hou daar dus rekening met een omleiding. Nou, de ster gaat de file verder. Tot zo. Ontdek de hedendaagse parels uit de Europese literatuur. Koop aanstaande zaterdag trouw. En ontvang het boek van prijswinnaar Patrick Moriano gratis.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Nog tot half vijf hier op Radio 1 met zometeen ons buitenlandpanel. Maar eerst Frederik Melman met wetenschapsnieuws. Frederik, welkom. En hopelijk eindelijk eens antwoord op een vraag die velen zich al heel veel jaren ook stellen. Namelijk hoe die oude Egyptenaren het voor elkaar kregen die gigantische loodzware stenen voor de bouw van hun piramides en tempels... Door, door dat woestijnzand te slepen. Ja, dat vraag je je af, hè? want sommige waren duizend. Bijna. Duizend, maar andere ja, tot wel 70.000 kilo door dat mulle zand. Nou ja, probeer zelf maar eens een strandstoel door het zand te trekken. We weten dat heel veel ging over de Nijl. Het was de A2 eigenlijk van het oude Egypte. Hè? Maar ja, dan is de vraag, hoe krijg je die blokken steen... van de steengroeven naar de Nijl toe? En een hele uh, belangrijke aanwijzing is een wandschildering... uit het uh, graf van gouverneur, gouverneur Jehouti Hotep een belangrijke gouverneur uit die tijd. En daarin is te zien dat een kolosbeeld van hemzelf... versleept wordt door 172 mannen. En die trekken dat kolosbeeld over een slee. Ja, over het zand zal het dan wel zijn Op geweest. Op een slee? Ja, over het zand? Precies. En dus die 172 mannen ervoor. Maar dat is enige, een van de weinige aanwijzingen die we hebben. En, en de vraag is altijd, van: hoe krijg je dat nog steeds voor elkaar... over dat droge mulle... Mulderzand. En die zware stenen, dat zakt toch ook, het, ja. het, het duwt zichzelf onder. Exact, want je weet, als je dan iets trekt... Dan, van te voor, voor zo'n slee hoopt zich dan een bergje op. Dus eigenlijk duw je tegen een berg op. Nou wil het toeval dat een, een Nederlandse natuurkundige... Daniel Bon heet hij, uh, die tekening ook kent. En hij doet toevallig ook heel veel onderzoek naar zand... en het gedrag van de zandkorrels en dacht, god zou er iets over bekend zijn. Hij zoekt in de literatuur niks over bekend. En ja, wetenschappers zijn nieuwsgierig. Dus hij dacht, ik ga dat gewoon uitzoeken. Hij is gaan experimenteren. Ik ben in een lab geweest. Dus ze hebben op schaal dat helemaal nagebouwd... met dat sleetje en, en die blokstenen en alles. En toen zijn ze gaan kijken van... nou ja, hoe hard moet je trekken aan een sleetje... Over mulsand. En wat gebeurt er nou als ik een beetje water aan het zand toevoeg? Want je weet, als je zelf op het strand loopt... dan loop je liever over het natte gedeelte. Dat yeah. is harder. Het is ook geen rocket science, maar toch, het was nog helemaal niet uitgezocht. Mm -hmm. En wat blijkt, inderdaad, als je dus over nat zand die slee trekt... dan gaat het prima. En het mm -hmm. kan zelfs met twee keer zo weinig mannen als bij droogzand. En dan ga je weer terug naar die wandschildering. In één keer valt je dan ook iets op. Dan zie je aan de kop van die slee... staat een mannetje met een kruik. En die giet iets voor die slee... Maar lang was onduidelijk en er was ook natuurlijk debat over wat dat dan zou zijn. Lang dachten we dat is een ritueel gebruik. Misschien is het wel olie. Hè? Water is ook wel de revue gepasseerd, maar het is nooit uitgezocht. En nu hebben Nederlandse... Natuurkundigen... Hij baant hen werkelijk, daadwerkelijk de weg door water te ja. uit die kruik te spoeien. Ja, en om even dan kort uit te leggen wat er gebeurt. Dat water, dat heeft de neiging om dan tussen die korrels te gaan zitten... En dat wil wil bruggetjes bouwen. En die bruggetjes, water, die hebben de neiging om zo klein mogelijk te maken. Dus wat gebeurt, is die bruggetjes, water, die trekken die korrels tegen elkaar aan. Waardoor het zand compact wordt en je dus makkelijker eroverheen glijdt. Een goede ondergrond hebt. Dat, uh, uh, het ligt zo voor de hand, dat je je afvraagt... waarom is daar inderdaad niet eerder op gekomen? Maar goed, een Nederlandse natuurkundige die dit raadsel heeft opgelost... dan toch nog even de vraag, waarom mannen daarvoor... En trouwens, waarom eigenlijk geen karren gebruikt? Ja, nou, dat Want is... ze, hadden wel, ze hadden toch karretjes? Ja, hele geavanceerde strijdwagens ja, voor, die, voor die tijd. Exact, exact. Nou, maar nee, ja, dat is ook een, eigenlijk een vraag die Egyptologen zich stellen. Waarom geen karren? Want je kunt je voorstellen, als je plankiers bouwt. dan kan je prima de kar overheen. En ze hadden best wel bedacht dat je dan brede wielen moet hebben. Zoiets. Een ja. Vira konden zij ja. heus wel bouwen. Ja, er zijn geen aanwijzingen voor. Uh, ze zijn ook nooit gevonden. He, die die sleden zijn wel gevonden. Uh, men denkt dat je daardoor de transport niet goed kon controleren. Toch heel duur, die stenen. Dus waarschijnlijk gewoon te oncontroleerbaar. Maar dat is meer een theorie gebaseerd op goed nadenken dan op inderdaad daadwerkelijk uh, experimenteren en vondsten. Er zijn geen vondsten geweest, nee. Nee. nee. Maar dit is een mooi verhaal. Uh, volgende week staat in de VPRO-gids een veel uitgebreider verhaal... over dit onderzoek, hoe het allemaal in zijn werk is gegaan. Ook van jouw hand, Frederik Melman. Heel hartelijk bedankt, tot de volgende keer. Tot volgende week. Zometeen meteen als buitenlandpanel. Eerst gaan we nog even naar Adel Den Haag Vitesse. Het is tegen de rust, Armal uh, Afsaroklo. Vermaak je een beetje. Het is een aardige wedstrijd. Kansen aan beide kanten. Komt vooral door het verschrikkelijk slechte veld. Wat ik al eerder zei, iedereen glijdt uit. Ballen schieten door, ballen komen niet aan. De 1-0 voorsprong nog voor Ado Den Haag. Maar Vitesse wel sterker in het laatste kwartier. De ploeg heeft twee hele grote kansen gekregen. Eentje via Havenaar, die net op de paal ging. En eentje via Piazon, die op een afvallende bal... na een schot van Prupper de bal net niet op het doel wist te krijgen. Maar Vitesse wel beter. Een goal zit eraan te komen, maar die is er nog niet. Ado Leidt, vijf minuten voor rust nog altijd met 1-0. Dankjewel, Armand. Het buitenlandpanel met vandaag Lili Spanger, directeur van het turkije Instituut en VPRO-collega in Amerika, kenner Chris Keijne, welkom beiden. Hallo. Uh, nou, we beginnen maar eens eerst eens eventjes met die uh, strijd tussen de Republikeinen en de Democraten. Over de begroting. Mm -hmm. uh, de Republikeinen hebben zich als politieke vandalen weer laten kennen. Uh, die hebben de begroting getorpedeerd. Get ja. Die hebben de begroting. Je, dat hoor je heel erg goed. <laughs> die hebben de begroting getorpedeerd om die, die gezondheidswet van Obama er niet door te laten komen. Mm -hmm. Aanvijn, we weten het allemaal. Gaan we niet zo verder op in. Op die inhoud daarvan. Maar. Toch de vraag, waarom spelen die Republikeinen dat nou zo keihard? Nou, wat er in die vraag niet klopt, is de Republikeinen. Want het zijn niet de Republikeinen die dit hard spelen. Obama is in de hele Republikeinspartij niet uh, populair. En de hele Republikeinspartij is tegen een grote overheid. Dus tegen die Gezondheidszorgwet. Want daar gaat het om. De overheid te groot, bemoeit zich te veel met de mensen. Maar toch, dit gaat over een harde kern. Met name in het Huis van Afgevaardigden. Maar ook in de Senaat zitten een paar radicale uh, liberalen. Heet dat dan uh, uh, Tea Party-kandidaten? Tea Party is een soort van beweging in Amerika die, die helemaal geen overheid meer wil, helemaal geen overheidsbemoeienis, een, een, een rechtse beweging. En uh, ongeveer dertig uh, leden van het Huis van Afgevaardigden die zijn volstrekt compromisloos. Uh, dat zijn kandidaten die op golven van die populariteit van die Tea Party gekozen zijn. En. Uh, Kijk, het Huis van Afgevaardigden heeft 435 leden. Er zitten twee onafhankelijke in. Dus je moet 217 stemmen hebben om een meerderheid te hebben. De Democraten hebben dat 200. En die stemmen en blok. Dat hebben ze de afgelopen jaren onder Obama voortdurend gedaan. heel is strak reclideerd. georganiseerd blok. Ja. Maar dat, wat is dan dus, is toch de vraag... waarom laat zo'n hele grote fractie van Republikeinen... zijn er 232 bij elkaar... Ja. ze loren door 20 à 30 man-vrouw. Nou, precies daarom. Omdat de, de leiding van uh, dat uh, Republikeinse deel... in het Huis van Afgevaardigden... ja, die, uh, uh, die willen graag meerderheden. Hè. John Beaner is, is de leider daarvan. Die willen graag meerderheden... om. Dingen die zij willen erdoor te krijgen. En die kan zich dus maar uh, uh, 17 dissidenten veroorloven. En hmm. die groep van 30 die houdt hem dus in gijzeling. Die dertig hm. radicale senatoren die kunnen ieder republikeins voorstel maken of breken. Want die democraten stemmen altijd tegen met z'n tweehonderden. het dus is de afgelopen jaren ook al heel veel voorgekomen... dat republikeinse voorstellen door een coalitie van democraten... en radicale republikeinen werden weggestemd. Het is precies, zij houden precies uh, dat, uh, dat, hm. dat evenwicht uh, uh, daar in het midden. Zij kunnen ja. hem maken of breken. Er wordt wel gezegd dat de uh, vorige speaker van het huis... dat was een democrat, mevrouw Pelo. Nancy Pelosi, ja. er wordt al heel flink gezegd, ja, onder haar regime zou dat nooit gebeurd zijn in haar eigen fractie. Nee, maar opstand. het gebeurt nu onder de democraten ook niet. Die democraten stemmen heel ja. gedisciplineerd en juist daarom, dat is het rare, omdat die democraten zo gedisciplineerd zijn, ja, kunnen ja, die dertig republikeinse radicalen, die kunnen ja, die, die hele wacht, republikeinse de, de fractie, in, fractie, ja. fractie de, de, de in de tang houden. Ja. De tweespalt in die partij, in die republikeinse partij, is natuurlijk toch echt wel heel groot, want jij zei net tegen Ger, die zei iets ergs, je zei dat zijn jouw woorden, er is een Republikeins congreslid, dat las ik vanochtend, een gematigde. En die noemt die dertig, of oh, hoeveel zijn het er? Ze zegt dat zijn lemmingen met bomgordels om. Ja. Die, nou ja, ja, duwt, niet gewoon dan... lemmingen, ze nee, springen met... niet alleen maar van, ja. maar ook nog met een Suicide bomgordel ja. ja. En dan zou je toch zeggen, er komt een keer een electorale afrekening voor die Republikeinen. Ja, je... oh, oh, Lili zit al enorm te schudden van no way. Nou ja, dat zou je zeggen. Maar kijk, daar, daar speelt ook weer iets ingewikkelds. In, op het ogenblik, die shutdown is heel impopulair. Hoor. Nou, Chris, misschien even Lili hierop laten rea okay. reageren. Want jij bent er niet meer eens. Ik denk ook niet dat die. er Nee, daar nee, komt, nee. nee, ik denk dat we daar hetzelfde over denken. Ik denk dat die dertig mensen... een heel uh, significant deel van het Amerikaanse electoraat vertegenwoordigen. En dat weten de Republikeinen ook. Dat zijn, dat zijn heel veel Amerikanen die... of heel veel, maar zijn best wel veel Amerikanen... die dat toch daar wel mee eens zijn. Ja, nou, dat, dat weet ik nog niet eens. Want die Affordable Care Act die is op zich niet uh, heel erg impopulair. Dat is niet de meerderheid van de Amerikanen... Die daar tegen is. Nee, maar... Zeker geen meerderheid, maar een significant deel ja. van het electoraat heeft zoiets. Minder bemoeien, regeren, in ieder geval. Hoe minder de moeien is, hoe beter. Ja, dus ja. Ja, en, en deze shutdown is weliswaar heel impopulair. 70% is, is er tegen, maar er is iets gebeurd de afgelopen 15 jaar. In 1995 was er ook zo'n shutdown en toen zijn de Republikeinen er erg op afgerekend. Toen hebben ze er wel electoraal voor op hun falie gekregen, maar allerlei kiesdistricten zijn daarna veranderd. En dat betekent nu onder de Bush-regering. Uh, waren er nog 140 republikeinse uh, leden van het Huis van Afgevaardigden... die bij iedere verkiezing weer bang moesten zijn... voor een democratische te tegenstander. Nu zijn die, die, die kiesdistricten zo veranderd... dat er nog maar 70 zijn die bang moeten zijn. En de rest is eigenlijk altijd een republikeinse win. Juist. Waar ze wel bang voor moeten zijn... is er een republikeinse tegenkandidaat in hun district. En die kan van de Tea Party komen. Want die Tea Party is heel goed georganiseerd... en heel goed gefinancierd. Dus wat je ziet is... ze zijn eigenlijk voor het algemene publiek niet Bang, maar wel voor hun eigen electoraat. En dat trekt juist die hele fractie naar rechts. Want ze zijn allemaal bang... volgend jaar moeten ze allemaal weer herkozen worden... ze zijn allemaal bang voor een tegenstander van de Tea Party... die hun als kandidaat eruit gooit. Als je dit zo schetst, hè, en, en nou met die shutdown-lili... je kan je toch voorstellen dat... Uh... Misschien dan ze niet zo bang hoeven te zijn voor, voor hun eigen electoraat. Maar het aanzien gewoon van Amerika, buiten Amerika, in de wereld. Je, kan, je, je staat toch met je oren en ogen te, ja, te, te klappen en ja, te knipperen. Pas meer bij een derde wereldland waar het geld op een gegeven moment op is, ja. waar de kassen leeg zijn. Ik heb het zelf meegemaakt in 1995. Was, ja, ja. was toen directeur ja. ja, ja. Ik was toen directeur van de Atlantische Commissie en werkte heel veel samen met de Amerikaanse ambassade. En die mensen werden gewoon per 17 oktober niet meer betaald. Hm. En wisten ook niet. Waar waren wel aan het werk? Ja, waren wel aan het ja. werk. Wisten ook dus niet hoe lang wel. dat ja. zou duren. Ja. En uh, gisteren zag je op televisie uh, de begraafplaats Margaten, waar ook gewoon de mensen gestopt zijn met werken. De maar die Amerikaanse, hier in ja. Ja, de Amerikaanse diplomaten werkt door. En die hadden dus echt helemaal geen zicht op wanneer hun salaris weer betaald zou worden. Ja, nee. ja dat associeer je eerder met Midden-Amerika of met uh, duistere Afrikaanse staten dan met ja, uh, Verenigde staten. Maar Lily, ook uh, toch een beetje ter relativering. Ik hoorde vanmorgen een Nederlandse man die al heel lang werkt in. Uh, in New York, Washington. En die zei: ja, Je merkt er eigenlijk heel weinig van. Nou, als, als je naar een museum wil, dan gaat het alleen over federaal ge uh, ja, geleide musea. Ja, en die staan eigenlijk alleen in Washington. Verder hebben we het over nationale parken. Nou, die zijn heel ver weg in Amerika. Dus nou ja, behalve... afgezien van die ambtenaren die hun centen niet krijgen, wat natuurlijk heel vervelend is, heeft de, de, verder de, de Amerikaan. Nee, nee maar Tessel vroeg over het aanzien in het ja, buitenland. Maar dat ja. geldt dus wel ja. voor alle Amerikaanse posten in het buitenland. Diplomaten. En alle, en alle, uh, alle services. Die zijn allemaal gestopt. Ja. En dat is natuurlijk toch tamelijk bizar. Ja. ja. Stel je voor, hoe is dat bijvoorbeeld dan bij de VN? Zijn ze daar nog steeds bezig? Ik kan je voorstellen dat de Iraanse diplomaten daar een beetje lachend tegenover hun Amerikaanse ja. collega's zitten van, moet ik geld nemen. Nou, Heb je wat geld? Ze zijn, nou, ze zijn niet meer bezig. Ja. Nee, het komt ja. net op tijd. Ik, ik kreeg even tot slot hier nog ja. over, hè, want ik gebruikte dat woord vandalisme niet, uh, niet zomaar een beetje makkelijk, want er is een voorstel gedaan om te komen tot een conference meeting, hmm. en dat betekent dat, uh, dat, er, een, uh, dat er een selectie uit de, uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden ja. zich samen buiten over, het over het een probleem. Worden. Maar dat is ook geweigerd. Nou, dat is het is door de Senaat geweigerd in laatste instantie. Ja, maar dat, dat, was, dat, is, was dat is een, een soort van vandalisme van dan? Want dan nee, wil je niet mee werken aan een oplossing. Maar dat, maar dat zijn dus het... de Democraten kennelijk. Nee, het, is door, het is door de Democraten geweigerd... door de voorzitter van de, de democratische fractie in de Senaat, Harry Reid. Het was het laatste voorstel van John Biener, van die voorzitter van de, de Republikeinen in het Huis. Maar het was een volkomen hypocriet voorstel. De Senaat heeft de afgelopen uh, maanden voortdurend gevraagd... om overleg om zo'n conference... Dat hebben die republikeinen altijd geweigerd. En op het laatste moment zei John Boehner van... volgens mij moeten we bij elkaar komen erover te praten. En toen zei Reid van nou beter laat. Hoe zal dit waarschijnlijk eindigen, denk jij? Ja, ik, ik vind het heel moeilijk te voorspellen. Uh, bedoel, er, is, er is een kleine verschuiving. Er zijn nu, uh, er zijn nu wat senatoren die, die, uh, of wat uh, leden van het Huis van Afgevaardigden... die zeggen van wij zijn nu onmiddellijk voor uh, republikeinen... voor een zogenaamde clean bill. Dus gewoon het budget goedkeuren zonder dat er iets over gezondheidszorg verder wordt gezegd. Maar dat zijn er nog vrij weinig en en wat ik zei, die hele republikeinse fractie is bang. En wordt gegijzeld door die Tea Party kandidaten. Omdat ze allemaal volgend jaar herkozen moeten worden. En, Chris, en die geven het niet toe. Helemaal dan tenslotte Denk je dat die, die, die keiharde kern van lemmingen met bomgordels... aanhalingstekens open, aanhalingstekens sluiten... zeg ik er gauw bij. Dat die zich ook zo op zullen stellen over twee weken. Als het over iets veel belangrijkers gaat. Namelijk over de verhoging van het schuldenplafond. Ja. Amerika zit aan de top van zijn schulden. Dat plafond hebben ze zelf ingesteld. Kunnen ze ook zelf verhogen als dat niet gebeurt. Ja, en dat zij... verhogen ze ook sinds 1917 met... Dat is een hamerstuk meestal, maar, maar nu vorig, niet. vorig jaar is dat ook al een groot gevecht geweest. Tenminste op het laatste moment is het toch goed gekeurd. Dat heeft uh, naar schatting de Verenigde Staten toen ongeveer 20 miljard... Gekost. Alleen die dreiging al. De Dow Jones index is toen met 14% gekelderd. Vanwege die dreiging. Het is sindsdien alleen maar radicaler geworden. Aan de ene kant kan je je niet voorstellen. Dat die uh, pakweg uh, 100, 200 kandidaten. Uh, leden van het huis van afgevaardigden van de Republikein. Die, die uh, gewoon een beetje bijzinnen zijn. Dat die het zover laten komen. Maar ja, vorig jaar was het ook bijna zover. Mm -hmm. en en dit het is, is al sindsdien vrij... alleen maar radicaler geworden. Dus... Ja. Oké, okay, we gaan naar Turkije Lili. Uh, in Turkije heeft premier Erdogan een democratiseringspakket aangekondigd. Dit is een eerste stap op, op een lange weg, heeft hij gezegd, naar democratie, naar meer democratisering. En hij zei er ook gelijk bij dat hij niet aan iedereen's verwachtingen zou gaan voldoen, dit uh, pakket. Uh, een beetje uh, ja, zichzelf indekken, alvast nu al. Ja, heel erg. En bovendien is die lange weg naar, naar de democratie al lang ingeslagen. Dus het wordt nu eens een keertje tijd dat hij wordt afgerond, als het ware. Ja. He, en hij presenteert het nu alsof ze met ze allemaal aan het begin staan. Uh, dit had natuurlijk ook te maken met de protesten in uh, mei en juni in Gacy Park, toen heel veel mensen gevraagd hebben om meer, uh, meer democratie. Maar de belangrijkste elementen zijn natuurlijk toch rond de Koerdische kwestie. Ja. Um, en dat, daarom is het ook zo teleurstellend. Hij is uh, op een heel ander niveau ook aan het onderhandelen met de PKK over terugtrekking van de strijders. Dat had de PKK toegezegd in ruil van concessies. Daar hebben ze drie weken geleden een einde aan gemaakt, omdat ze vinden dat de regering te weinig beweegt. Dus je moet je voorstellen dat ze onderhandeld wordt met die PKK over iets wat ontzettend belangrijk is en tegelijkertijd moet hij dus eigenlijk concessies doen op het punt van onderwijs in de moedertaal en het hernoemen van steden met hun oorspronkelijke Koerdische namen. Nou, hij wil dat blijkbaar nog niet helemaal weggeven want anders maakt hij die onderhandelingen natuurlijk voor zichzelf veel ingewikkelder. Dus vandaar dat het een buitengewoon teleurstellend pakket is. Hij speelt op, op twee borden, maar kan dat eigenlijk niet? Ja, nou, hij, heeft, uh, hij wil die grondwet herzien. Hè. Dat moet ook gebeuren en dat wil hij gewoon doen, ook om zijn eigen positie als mogelijk toekomstig president wat veilig te stellen. En voor die grondwetsherziening heeft hij een meerderheid nodig... die hij met zijn partij alleen niet heeft. Dus dan heeft hij de keuze tussen drie partijen. De grootste oppositiepartij heeft gezegd, wij doen niet mee. Dus hij is veroordeeld aan de Koerden, tot de Koerden aan de ene kant... of de nationalisten aan de andere kant. Als hij nu al te veel weggeeft aan die Koerden... en dat gaat om een of andere reden toch niet lukken uiteindelijk... dan heeft hij dat al verspeeld met de nationalisten. Want die zijn moordicus tegen welke concessie... op ja. Het gebied van onderwijs, onderwijs spelling, of wat dan Ik bedoel, ook. waar gaat het over, ja, zou je denken. Ja, ik weet dat het voor hen heel belangrijk is, maar je denkt, is dit dan zo iets zo belangrijks wat je weggeeft? Ja, ja, wel tegen het licht van die onderhandelingen die dus voortduren met de PKK. En die zijn dus nu in impasse geraakt. Dus ja. die moeten weer vlot worden getrokken. Eh, nou, dat gaat gewoon hard tegen hard. Als hij nu in het parlement al dingen weggeeft, dan wordt dat natuurlijk voor hem een veel ingewikkelder verhaal. Dus vandaar dat hij dat zo heel erg hard speelt. Mm. Zijn partijen, staat hij eensgezind achter hem trouwens, of heeft u daar ook nog een fractie te vrezen die eigenlijk helemaal niks wil? Dat is heel erg moeilijk te beoordelen. Er is wel een strijd tussen twee bloedgroepen. Dat is de mili bloedgroep, die Erdogan vooral vertegenwoordigt, en de Fetula-Gulen bloedgroep. Dat is een beweging waarvan het veel minder duidelijk is wie daar nu wel toe behoort en wie daar niet toe behoort. Hmm. Uh, president Gül, die ook het parlement vandaag heeft toegesproken, of gisteren heeft toegesproken, die zou tot die meer gulen achtige beweging behoren. En die heeft dus een veel groter en royaal. Uh, uh, ja, uh, gebaar willen maken wat betreft democratie, vrijheid van meningsuiting en dat soort zaken. Mm -hmm. Dus daar zie je wel een zekere spanning tussen. Maar dat is allemaal op de achtergrond. Het is niet zo dat mensen er voor uitkomen. Dus vooralsnog lijkt het erop dat hij toch kan rekenen op een behoorlijke fractiediscipline. Chris, uh, die Koerden, daar, daar is het dus heel erg op gericht. Hè? Dat aan de ene kant dat gesprek met de PKK en nu vast wat geven en zo. Mm. Maar die Koerden zitten daar, die zitten daar natuurlijk ook wel op te wachten. Maar eigenlijk zitten die natuurlijk gewoon te wachten nog steeds op een eigen staat. Zoals ook de Koerden in Irak, die dat wel voor een deel hebben. Een autonoom gebied. Dat is toch waar, waar ze uiteindelijk heen willen, denk ik. Ja, of niet? nou ja, daar, daarom. Uh, ik, ik begrijp heel goed wat, wat Lily zegt en de interne uh, dynamiek waar uh, Erdogan mee te maken heeft. Maar uh, het, het verbaasde mij wel een beetje dat hij die, dat die toch. Uh, durfde om de Koerden nu teleur te stellen, uh, zou ik maar zeggen. Want je ziet natuurlijk in, in die hele regio... zie je op het ogenblik een beweging... die enorm in het voordeel van de Koerden is. In, in Syrië uh, hebben ze uh, in hun eigen gebied... ook al een redelijke autonome positie bereikt. In het noorden van Irak is dat zo... Uh, ik heb me laten vertellen, maar misschien dat jij er meer van weet Lili... dat er ergens in november in Erbil in het uh, noorden van Irak... in het Koerdische deel van Irak een bijeenkomst is... van 600 verschillende groeperingen uit, uit alle Koerdische gebieden. Dus Iran, Turkije, Syrië en Irak. En dat uh, mensen die uh, in de regio dat goed in de gaten houden... het, het niet onmogelijk achten dat daar een Koerdische staat wordt uitgeroepen. In zo'n situatie lijkt het mij voor Erdogan heel erg belangrijk om met de PKK tot de overeenstemming te komen, nee, of niet? Die bijeenkomst is er elk jaar. Die is nu in Erbil, maar Aha. die is ook wel eens in West-Europa geweest. Um, dat is een tamelijk symbolische bijeenkomst. Nu zit er natuurlijk sinds kort die dimensie van die Syrische koerden ja. bij, ja. Want dat is natuurlijk wat ook voor Turkije belangrijk is... vanwege de spillover van die oorlog in Syrië voor Turkije. Vluchtelingen, maar ook natuurlijk politiek. Um, maar Erdogan is een hele harde onderhandelaar. Dus hmm. uh, waar wij zouden zeggen, van: doe nou die concessie... want straks heb je een grote probleem, denkt hij andersom. Ik doe geen concessies. Laten hm. zij maar komen. En ik zie wel waar het, uh, ja. waar het schip strandt. Het is dus ja. gewoon uh, ja, onderhandelen vanuit kracht. En niet vanuit zwakte. Ja. Hij is zich donders goed bewust van die dimensie. Van dat gevaar, ja. uh, overigens heeft de PKK... en zeker ook de politieke arm van uh, de Koerden, de BDP... al lang gezegd dat ze niet op, uit zijn uh, nee. op uh, hm. Jongens, autonomie. ik ga jullie nog wat Want we ja. moeten nog even kort naar Italië. Oh, uh, ik dacht voetbal. Nou, hier nee, dat is in Den Haag. Het is aan Tedenink in Den Haag. Italiaanse premier... Letta heeft vandaag in de Italiaanse Senaat het vertrouwen gevraagd... voor zijn regering. Kreeg hij afhankelijk niet van de partij van Berlusconi. Die wilde de zaak laten opblazen vanwege zijn eigen positie. Afijn, dat weet iedereen inmiddels wel. Uh, maar uiteindelijk heeft hij z'n kop gebogen en wel steun betuigd. Chris, heeft dat niet te maken met het feit dat hij enorm gelazen kreeg... in zijn eigen partij? Ja, dat ze een beetje het, zat beginnen te worden? Daar heeft het alles mee te maken. Zijn, zijn tweede man, Alfano, die had gisteren al gezegd... dat het te ver ging en dat hij de regering Letta zou steunen... de was dat er inmiddels zo'n veertig uh, senatoren van zijn eigen partij waren die de regering Letta bij een stemming zouden steunen. Dat was meer dan genoeg geweest. Hij had er, geloof ik, 24 nodig. Dus hij wist eigenlijk al dat het een verloren verhaal was. Vanochtend is er een, een spoedbijeenkomst geweest van de hele senaatsfractie van die uh, uh, Volk van de, voor de Vrijheid-partij van, uh, van Berlusconi. Met Berlusconi zelf. En daar is kennelijk gebleken dat hij geen poot had om op te staan. En dus heeft hij toch op het laatste moment eigen voor zijn geld gekozen... Ja. de boel niet laten ontploffen. Het, het, het slechte nieuws, zou je tussen aanhalingstekens kunnen zeggen... daarvan is dat hij kennelijk voor zichzelf nog een politieke toekomst ziet. Wel want vanuit anders, huisarrest. Anders had hij het net zo goed kunnen laten ploffen. Ja, dat vanaf 15 oktober zit hij ja. in huisarrest. Ja. Ja. En misschien ja. zijn senaatszetel kwijt, want daar wordt vrijdag over daar beslissen. Vrijdag maar dat maakt hem allemaal bestend. niks uit. Ja. Ja. ja, nou ja, dat maakt hem dus kennelijk wel uit. Alleen hij schat toch in dat het beter is om dat nu... binnen zijn eigen partij te blijven doen... dan vanuit een positie waarin hij net het hele politieke bestel... In Italië heeft ja, Lee, Denk jij dat Italië van deze lastpost af is? Die zal wel omarmen overigens, want anders haalt hij het steeds niet natuurlijk. Nou, ik denk langzamerhand van wel. Ik geloof dat zijn uh, plastic chirurg it ook, heeft gezegd <laughs> dat de rek uit zijn gezicht is. Dus dat het uh, volgende operatie helaas niet door kan gaan. Dan denk ik dat hij kiest voor de luwte in het bestaan. Maar ik weet het nooit zeker. Ik bij denk deze ook man. dat het een, hij... een hoogheid en verlenging is van de doodstrijd die we ja. meemaan. Okay. Ja. Kat heeft tien le negen levens en hij tien. Lili Chris, allebei bedankt. Uh, dit was Villa VIP hier over vandaag. Wij zijn er morgen weer dan vanuit Den Haag. Zometeen het Radio 1-journaal met Lucella Carasso... met natuurlijk ook de tweede helft van Ado Vitesse. Zeker. En, en ook Berlusconi gaan we verder ja, over praten... met onze correspondent in Rome. Er komt een torentjesoverleg om half zes. Dus dat volgen we om te kijken wat daar uit gaat komen. Er komt vast weer een nieuw voorstel waar Dijsselbloem de partijen mee langs gaat. Nou ja, dat en ook veel goed. meer. Ja. Oké, okay, dankjewel Lucella. <laughs> Dit is Radio 1... Het NOS Journaal nu. Mark Visser. Met ook Bellusconi. De Italiaanse regering heeft in de Senaat een vertrouwenstemming overleefd. Kort daarvoor had oud-premier Bellosconi aangekondigd... dat zijn partij alsnog steun zal geven aan premier Letta. Afgelopen weekend gaf Bellusconi zijn vijf ministers in het kabinet... nog opdracht om op te stappen. Bellosconi's draai duidt erop dat hij binnen zijn eigen partij... onvoldoende steun had om de regering ten val te brengen. In Rusland zijn ook de twee Nederlandse Greenpeace-activisten... aangeklaagd voor piraterij... De Russische rechter heeft tot nu toe 14 activisten aangeklaagd... allemaal voor piraterij. Ze riskeren 15 jaar cel. De Greenpeace-activisten zitten vast in Moermansk... nadat ze waren opgepakt tijdens een protestactie... tegen olieboringen in het Noordpoolgebied. D-Reizen neemt ruim de helft van de reisbureaus... van de failliete tour Operator OWAT over. Door de overname kunnen ongeveer 250 mensen aan het werk blijven. Vorige week gingen de 140 globe reiswinkels... samen met de rest van OAT failliet. De oppositiepartijen vinden dat het kabinet nu duidelijk moet zeggen... wat het wil in de discussie over de begrotingen. Minister Dijsselbloem heeft vandaag met fracties afzonderlijk overlegd... en deze keer waren er ook fractievoorzitters bij... die benadrukten dat er al te veel tijd is verloren. Een vliegtuig van een Tsjechische maatschappij... heeft in Budapest een noodlanding gemaakt. Kort na het opstijgen was de motor in brand gevlogen. De 33 inzittenden bleven ongedeerd. Staatssecretaris Van Rijn voelt wel wat voor het voorstel om winkels die tabak aan jongeren verkopen strenger aan te pakken. De PvdA en de VVD willen dat winkeliers die drie keer zijn betrapt hun tabaksvergunning verliezen. En De staatssecretaris is het daarmee eens. En Amsterdam krijgt er een nieuw theater bij. Theater met 1100 zitplaatsen wordt speciaal gebouwd voor een toneelstuk over Anne Frank. Theater komt in een nieuwe woonwijk aan het IJ en moet in april opengaan. Dat is het belangrijkste nieuws. En de verkeersinformatie krijgt u van de ANWB van John Sahoka. 19-4 is goed voor bijna 100 kilometer. Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd, vooral op de A1 en de A2. Daar is het goed mis. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen gooi meer en Afrit Soest 9 kilometer. Dan komt er een ongeluk op de andere rijbaan. Daar staat 11 kilometer en daar zijn twee rijstoken dicht. Verkeer vanuit Amsterdam richting Amersfoort kan het beste bij Knoop de Muiderberg omrijden. Over de A6 en de A27. Op de A2 Utrecht naar de Bos staat door een ongeluk tussen Kunemborg en Knopendijl 10 kilometer. De rijstroken zijn inmiddels wel weer vrijgegeven. Op de Ring Amsterdam, de A10 tussen Osdorp en Knopend Amstel, 6 kilometer aan ongeluk. Bij Knopend Amstel is de rechte rijstok afgesloten. En op de A50 Os richting Eindhoven staat bij Knopend Ekkersweer 3 kilometer aan ongeluk. En daar wordt het verkeer over de vluchtstok geleid.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 NOS Radio 1 journal. Lucella Carasso. Goedemiddag. De voorzitter van de strafrechtadvocaten zo... over het dilemma van staatssecretaris Steven Wel of niet proeverlof voor Volkert van de Graaf. De directeur van D-Reizen ook in deze uitzending... over de overname van een deel van de erfenis van de OAD-groep. En we volgen de onderhandelingen natuurlijk over de nieuwe begroting. Ferry Mingelen laat zijn licht schijnen over wat er daar gebeurt. En onze verslaggevers staan voor de deuren waarachter het gebeurt. Eerst Italië, want er gebeurt ook een hoop in de politiek. Uh, saai is het in ieder geval nooit met Silvio Berlusconi. Eerst trok hij zijn ministers terug uit het kabinet afgelopen weekend. Vanmiddag verklaarde hij opeens dat zijn partij... alsnog de regering van premier Letta steunt. We hebben besloten, niet zonder interne werk... om een voto van fiducia aan deze regering te Correspondent Rob Zoutberg in Rome. Rob, een draai van Berlusconi. Man, ja? <laughs> ja, ja, niet heel ruiterlijk, maar wel heel plechtig. Als je het mij, als je het mij vraagt. Uh, maar ja, waarom? Ja, hij zegt zo heel letterlijk. Na lang en intern beraad hebben we besloten deze regering te steunen. Nou, dat zegt hij natuurlijk prachtig. Maar ja, we weten dat het met, uh, met klappen en vechtpartijen is gegaan... binnen zijn eigen fractie. Letterlijk. Wat er natuurlijk gebeurd is. Letterlijk. Nou ja... Uh, ik ben niet achter die deuren geweest. Maar wat er sinds gisteren is gebeurd, dat is een serieuze afsplitsing van zijn partij. Mensen die hebben gezegd, bekijk het maar, we gaan niet meer met jou verder. We gaan onze eigen lijn volgen. En jouw plan, Berlusconi, dat was gisteren nog, is misschien om Letta niet te steunen. Het kabinet te laten vallen om zo af te vuren op nieuwe verkiezingen. We gaan daar niet in mee. Wij gaan Letta steunen. En daarbij was dus echt een, een afsplitsing van de partijen aan het ontstaan. Het was bijna 40% van die senatoren uh, uh, daar in de senaat. Dus het begon een grote groep te worden. Ja, wat Berlusconi gedaan heeft, hij heeft uiteindelijk uh, Eider voor zijn geld gekozen. En hij heeft gedacht, uh, laat ik maar meegaan. Want anders ben ik behalve, zeg maar, mijn stem ook nog een hele partij kwijt. Dus ja, op die manier heeft hij ingewonnen. Het klonk heel mooi, maar het was een ondergang voor hem. Ja, en dat betekent nu dat, dat Letta uh, door kan regeren met zijn kabinet? Ja, simpelweg dat betekent. Letta heeft om steun gevraagd. Letta heeft gevraagd of hij twee jaar verder mag regeren. Geen eens te volle termijn, maar in ieder geval tot 2015 voor de nodige hervormingen. Wat hij zei, er is veel werk te doen. wijziging uh, van de kieswet, waar hier veel over gesproken wordt. Allemaal dat soort zaken, die wil hij gaan behandelen. Maar ja, het wordt natuurlijk wel een spannende tijd voor, voor Letta. Of je dat werkelijk voor elkaar krijgt. We uh, hebben de laatste maand natuurlijk ook een, een, een echt zwakke coalitie gezien. Waarbij... Hij voortdurend ook uh, water bij de wijn moest doen in zijn plannen. En het was heel moeilijk om tot akkoorden te komen. Dus het is de vraag hoe die nu verder komt. Maar ja, aan de andere kant is er natuurlijk ook wel een beeld naar buiten toe van een Italiaanse regering die er toch maar staat en die toch verder komt. En je dus zag dat meteen, dat vanaf de beurs weer omhoog schoot, de rente op de tienjaarsleidingen omlaag ging. Dus dat positieve effect voor Italië had het in ieder geval wel. Ja, en, en we hebben nu dus ook het beeld dat Berlusconi... echt niet meer zoveel macht heeft als hij ooit had. In ieder geval niet op dit moment. Zijn senaatzetel staat nog altijd op het spel. Hoe, hoe gaat het daar verder mee? Wat betekent nu deze draai van Berlusconi voor, voor hem persoonlijk? Ja, ik hoor je heel goed zeggen. Niet in ieder geval op dit moment... Dus inderdaad, hoe we er nu naar nou, kijken, het is altijd heel moeilijk met Berlusconi. Of je er toch niet bij wegkomt, of je er toch niet een, een draai aan weet te vinden. Ja, dan dus zou Berlusconi natuurlijk het nodig te... Dit, wat je vandaag hebt meegemaakt, maar ook vrijdag vooral. Vrijdag gaat de Genaatscommissie praten over, over zijn zetel. Berlusconi is veroordeeld voor belastingvervallen. Men wil hem uit de Senaat werken. Het gaat vrijdag naar nou alle waarschijnlijk gewoon gebeuren. En binnen een maand zit Berlusconi thuis, straf uitzitten, huisarrest. ...zich bezinnen op een taakstraf. kort omdat ze toch een hele andere Berlusconi... ...dan we tot nu toe hebben meegemaakt. En ja, vandaag... ...er was een heel mooi commentaar wat ik las. De puppetmaster, de man die... ...twintig jaar Italië bestuurde... ...er die, ja, die, die, die zijn behoorlijk wat draadjes... ...van zijn touwtjes doorsknipt vandaag. Zo machtig is hij in ieder geval niet meer. In ieder geval niet vandaag, want Rob zegt nooit, nooit bij Berlusconi... maar in ieder geval dit moment is het helder. Dank je wel voor jouw verslag vanuit Rome, Rob Zoutberg. Ja, er wordt gevoetbald vanmiddag. ADO tegen Vitesse, een uitgestelde wedstrijd in de eredivisie. De tweede helft is begonnen als het goed is. Bij winst kan Vitesse koploper worden. Arman Afsaroglu, sorry Arman. Um, 1-0 voor ADO he, was het bij Rus, dus het schiet nog niet erg op voor Vitesse. Nee, die uh, compositie is inderdaad uh, ver weg voor Vitesse. 1-0 ook na uh, 47 minuten, 2 minuten gespeeld. Dus in die uh, tweede helft op een veld wat verschrikkelijk slecht is. Die wedstrijd werd afgelast een paar weken geleden omdat het uh, heel erg hard had geregend. Er is nieuw gras ingezaaid, maar dat is niet helemaal goed gegaan, waardoor ik hier naar een knollenveld zit te kijken. En dat is te zien ook aan het spel. Ballen komen niet aan, schieten door. Levert wel een leuke wedstrijd op met uh, kansen voor beide ploegen. Vitesse werd iets sterker aan het eind van die tweede helft, van de eerste helft, nadat uh, Ado via Kramer op 1-0 was gekomen. Maar nu is de wedstrijd in het begin van de tweede helft. Redelijk in evenwicht. Vitesse op zoek naar die goal. Dus op zoek naar die compositie. Maar die heeft het nog niet gevonden. Want ADO leidt met 1-0. horen oh, straks meer van jou. Arman Afsa Aroglu hoe. Dan gaan we naar uh, Rotterdam. Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn... mag op proeverlof van de Raad voor de Strafrecht toepassing. Alleen staatssecretaris Steven moet daar uiteindelijk... Uh, komende weken een besluit overnemen of hij dat ook echt doorzet. Verslaggever Jeroen de Jager is voor de gelegenheid in Rotterdam. De stad natuurlijk van Pim Fortuyn. Um, ja. Jeroen, laten we eerst even goed kijken naar die uitspraak he, van de Raad. Uh, je hebt het goed gelezen. Wat, wat is de kern? Waarom vinden ze dat uiteindelijk van de graven proeverlof mag? Nou kijk, de afweging die zo'n raad maakt is uh, aan de ene kant wat Teven zegt. De maatschappelijke onrust die zou kunnen ontstaan als Van de Graaf uh, wordt vrijgelaten. En de risico's ook voor Van der Graaf en zijn gezin. Uh, dat aan de ene kant. En aan de andere kant het persoonlijk belang van Van de Graaf op een voorbereiding uh, op die terugkeer in de maatschappij. Uh, dat proefverlof. En uh, de raad zegt, die onrust die kan sowieso bestaan, uh, ontstaan. Zowel bij proefverlof als straks als hij uh, in vervroegde in vrijheidstelling komt in mei 2004. Dus dat is het punt niet van doorslaggevend belang. En dan citeer ik... is de reïntegratie van Van der Graaf in de maatschappij... en dat op een verantwoordelijke en geleidelijke manier. En dan zeggen ze in de volgende zin... Uh, wij zijn van oordeel dat bij uitstek de staatssecretaris... van hem kan worden verlangd dat hij hiervoor zorg draagt. Dus dat is uh, de, de overweging van die Raad voor Strafrechttoepassing... Uh, om um, uh, tot zo'n advies uh, te komen. Ja, er waren gelijk wat politieke reacties in Den Haag? Partijen als VVD, eh, PVV, CDA die zeggen nou hij mag niet op proeverlof. Wat, wat proef jij voor reacties in Rotterdam? Ja, dat zijn toch allerlei reacties. Wat ik vooral heel erg opmerkelijk vond... als je de jongeren hier vraagt... van uh, nou tot aan een jaartje of 25... en je begint over fortuin of over Van der Graaf... dan kijken ze hier met vragende ogen aan. Die kennen hem al niet meer. Dus van die jongere groepen hoef je sowieso al geen maatschappelijke onrust te verwachten. Uh, het gaat dan vooral over oudere mensen. En ja, daar eerst als ik dan mensen hoor die zeggen van... nee, we willen uh, absoluut niet dat hij vrijkomt. Uh, dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk de mening van... Wij willen überhaupt niet dat moordenaars vrijkomen. Dus ik vraag me een beetje af nu... wat die maatschappelijke onrust zal gaan worden... als uh, Van der Graaf op proefverlof komt. Uh, maar we gaan het meemaken, want we gaan hier praten... met mensen van Leefbaar Rotterdam. De partij uh, hier uh, van, van Fortuin in de tijd. En met uh, de Rotterdammers zelf. Dankjewel, Jeroen de Jager. Van de Graaf heeft naarmate zijn jaren in gevangenisschap verstreken... al meerdere verzoeken ingediend voor proefverlof. Tot nu toe hij Bot. Vorig jaar wist staatssecretaris Steven het zeker. Volkert van der Graaf komt niet vervroegd vrij. En als maatschappelijke onrust of geschokte rechtsorde. ook op dit moment nog een reden zijn om iemand niet vervroegd in vrij te stellen. wordt iemand niet vervroegd in vrij gesteld. ook al gedraagt hij zich buitengewoon goed in de inrichting. Teven reageerde op een petitie van Hans Smolders, de chauffeur van Pim Fortuyn. Smolders startte de petitie omdat hij wil voorkomen. dat Volkert van der Graaf in mei 2014 vervroegd vrij komt. Dan heeft hij twee derde van zijn straf uitgezeten. 40.000 mensen ondertekenden de petitie. Er is een ernstig nieuwsbericht. Terug naar 6 mei 2002. Uh, Pim Fortuyn is neergeschoten. Hij was twee uur te gast bij 3FM. Het programma van Ruud de Wild. Toen hij daar om zes uur vertrok... is hij voor de deur van het audiocentrum in Hilversum neergeschoten. Ik zie hem hier liggen. Hij ligt achterover. Keurig in pak. Hij is in zijn hoofd neergeschoten. Ik hoor bah, sirenes op de achtergrond. De hulpverlening Sirene komt eraan. Ik kom er nu pas aan. Ik heb echt idee waar blijven die? Hilversum ziekenhuis is toch niet ver weg. En hij ligt ja, uh, met zijn voeten uh, langs, de, ja, hoe moet ik dat zeggen, hij is door zijn knieën heen gezakt en naar achteren gevallen, zo moet je het zien. Ik durf het nog steeds niet met zekerheid te zeggen, maar ik denk toch echt dat het afgelopen is. Alle apparatuur wordt opgeruimd, Tim ligt nog steeds op de grond, ik zie hem nog steeds hier liggen aan de slangen en dergelijke, maar ik denk niet meer dat die slangen hun werk doen. Denk, het is gebeurd, denk ik. Ja, het is gebeurd. De chauffeur van Fortuin, Hans Smolders, rent achter de schutter Volkert van der Graaf aan. Ik ben halverwege ben ik wel een beetje uh, uh, toch wel uh, tot bezinning gekomen van... hij heeft een pistool, want ik ben uh, 112 gaan bellen. En zodoende ben ik de politie, zeg maar, uh, aanwijzingen gaan geven waar we liepen. Maar uh, ja, hebben we hem daar gepakt, zeg maar. Nederland is geschokt. Eén of andere idioot, die heeft hem afgeschoten als een beest. Ik ben echt kapot. Dames en heren... Laten we wel die man in ere houden. Zeker weten! Daar ja, ben ik daar trots op. Een week later zijn de verkiezingen. De lijst Pim Fortuyn haalt 26 zetels... en komt met CDA en VVD in de regering. Volkert van der Graaf wordt tot 18 jaar cel veroordeeld. Het bewezen verklaarde levert op. Moord, bedreiging met enige misdrijf tegen het leven gericht... en handen in strijd met de wet wapens en munitie... De rechtbank veroordeelt hem tot de gevangenisstraf voor de duur van 18 jaar. 18 jaar. In 2007, trouwens, zo is bekend geworden... is hij even uit de gevangenis geweest om afscheid te nemen van zijn oma. Nou, nu dus de discussie of hij wat langer op proeverlof kan. Na vijf meer over dit was in ieder geval een verslag van Colette van Nune. Dan de verkeersinformatie, John Sohoka. Veel opvallende fiets door ongelukken. Zo staat er op de, A9, op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Goor meer en Afrit soest 9 kilometer. Door een ongeluk op de andere rijbaan. Daar staat 11 kilometer tussen Afrit Bunschoten en Afrit soest En daar zijn twee rijstroken afgesloten. Verkeer vanuit Amsterdam kan het beste bij knooppunt Muidenberg omrijden... via Almere over de A6 en de A27. A2 Utrecht naar Den Bosch 10 kilometer... tussen Afrit evelingen en knooppunt Deil na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrijgegeven. Gegeven. En op de A50-Os richting Eindhoven. Daar staat bij Kloppend Eckersweijer 4 kilometer een ongeluk. En al het verkeer wordt daar op de vluchtstrook geleid. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 journaal De ruim 600 leerlingen van de scholengemeenschap Iben Galdoen. hoeven niet naar andere scholen. Deze school in Rotterdam, die door de examendiefstal in het nieuws kwam, wordt namelijk tijdelijk een filiaal van een andere scholengemeenschap, een christelijke scholengemeenschap. Er komen wel andere leraren zoiets besloten. Een verslag van Henrik Willem Hofs. Het lijkt tegenstrijdig. Ibn Galdoen houdt op te bestaan... maar voor de leerlingen verandert er zo min mogelijk. Toch zijn die leerlingen van Ibn Galdoen erg blij met de oplossing die er nu is. Ik vind het een goede besluit. Het is gewoon nieuw begin, nieuwe kansen. Want ja, als je naar een andere school gaat, dan weet je niet welke boeken, welke methodes ze gebruiken. En dan loop je natuurlijk een hele grote achterstand op. Denken u dat het ook voor de school beter is? Ik denk het wel. Je We ook gewoon opnieuw beginnen zonder stress, zonder iets anders. Maar wat verandert er dan precies en wat blijft hetzelfde? Wim Litoy heeft wekenlang met de koepel van schoolbestuur in Rotterdam aan deze oplossing gewerkt. We gaan deze leerlingen bij elkaar houden. We krijgen van de wethouder hetzelfde gebouw terug, dus wat er voor die kinderen gaat veranderen is dat er hier en daar andere docenten komen, want we moeten nieuw docenten werven. Daar zullen gedeeltelijk wellicht dezelfde bij zijn die bij ons solliciteren. Gedeeltelijk krijgen we andere docenten. Wij hopen de effecten voor de kinderen zo gering mogelijk te houden en zo vertrouwd mogelijk te maken. Heeft de staatssecretaris ook gezegd, deze school zoals die er nu staat heeft geen toekomst, ook vanwege de kwaliteit van het onderwijs. Wat gaat u daaraan doen? Nou, daar gaan wij alles aan doen. Hè? Als u het inspectierapport leest wat de inspectie gemaakt heeft over het huidige IBAL gaan doen... dan ziet u dat daar forse tekortkomingen zijn, bijvoorbeeld op personeelsgebied. Wij gaan alleen maar werken in de nieuwe situatie met bevoegde en bekwame docenten. Dat is één. Twee, wij hebben, en dat heeft IBAL gedaan in het verleden, niet altijd gedaan... wij hebben volledig aanspraak gemaakt op alle extra gelden die wij kunnen gebruiken... om leerlingen extra te begeleiden. En die zijn uiteraard, dat moet ook, door OCW toegekend, door de gemeente toegekend... En wij gaan die extra gelden gebruiken om naast het reguliere programma... allerlei extra programma's te ontwerpen en in te voeren... om die kinderen te begeleiden in de achterstanden die ze hebben. Soms als klas achterstand, soms individuele achterstanden. Maar is die basis die er toch ligt bij Ibn Ghaldoen en ook die achterstanden meegenomen... is die basis niet veel te smal om nu op voor te bouwen? Nee, ik denk niet dat er te veel problemen zijn. Ik zeg u ook eerlijk dat ik nog niet precies weet... welke problemen er wel allemaal zijn. Ik weet wel dat uh, 500, 600 kinderen van mij het recht krijgen dat wij ons uiterste best doen... om daar het goede voor te brengen. En in deze constructie kunnen wij het beste bieden wat er is. Elke andere constructie is slechter. Dus we gaan hier ons uiterste best voor doen. En ik ben, ik heb het daarnet ook gezegd in de persconferentie... uitermate trots dat alle besturen van Rotterdam gezegd hebben... hier gaan we voor. Maar het is een tijdelijke oplossing. Het is een oplossing voor negen uh, voor maanden tot 1 augustus. Daarna uh, wordt het weer een zelfstandige stichting... en wordt het islamitisch uh, voortgezet onderwijs... onder een eigen stichtingsbestuur... De andere besturen hebben wel aangegeven dat ze op het kwaliteitsgebied dan expertise willen blijven leveren aan die nieuwe stichting. Terug naar de leerlingen. Die willen vanaf nu vooral met rust gelaten worden. Ja, dat is uh, zeker. Uh... Geen journalisten meer voor de deur? Geen ja, journalisten, geen pers, gewoon niks, niks, niks, niks. Saai hoor, geen journalisten voor de deur. Nou, nee, ja, het werd wel even gek gemaakt. Het was even. Ja, één keer is het leuk en dan denk je van: wow, wat gebeurt er nou? Maar daarna. Oké, okay, we komen niet meer terug. Oh yes. <laughs> Gelukkig. <laughs> Een verslag hoorde u van Hendrik Willem Hofs. Arman Afsaroglu op een knollenveld, zoals je het eerder noemde, ontvangt Ado Vitesse de tweede helft. Lukt het Vitesse een beetje om die 1-0 achterstand goed te maken? Uh, vooralsnog niet. Het begin van de tweede helft is een kopie van het begin van de eerste. Ado veel beter uit de kleedkamer gekomen. Twee goede kansen gekregen via spits Michiel Kramer. Die in de eerste helft ook de 1-0 maakte. Kramer kopte in het begin van die tweede helft net voorlangs. Na een goede hoekschop van Holla. Maar zijn tweede kans was nog veel groter. Na een goede aanval over de linkerkant via Gert was het een goede paas die terecht kwam bij Kramer. Maar die bal schoot zoals zoveel ballen op dit veld een beetje door. Waardoor Kramer niet aan de bal kon komen en uh, Vitesse opgerucht kon ademen. Maar dat Aron nu kan schieten met Alberg aan de rand van het stadgebied. Maar die, dat schot wordt gekraakt na bijna 60 minuten hier in Den Haag. Waar de tribunes toch wel redelijk goed gevuld zijn hoor. Ondanks dat vreemde tijdstip staat Aron nog altijd voor met 1-0 tegen Vitesse. 9 minuten voor vijf is het Marco Verhoef. Goedemiddag Marco. Hallo. Opnieuw een uh, mooie herfstdag. Ja, prachtig weer. Inderdaad. op Veel plaatsen. De zon. Eventjes wat sluierbewolking, die zelfs even aan de dikke kant was, en dat de zon er echt even achter schuil ging. Maar de dikste sluierwolken trekken alweer naar het noorden. En betekent van het zuiden uit de zon er alweer bij. Ja, gewoon een prima dag. Uh, rustig herfstweer. En wat dat betreft is het eentje die in het rijtje past. En we zouden wel een klein intermezzootje krijgen, hoorden we eerder van Gerrit Hiemstra deze week. Zit dat er ook nog steeds echt aan te komen? Ja, die komt er inderdaad nog steeds aan. En daar Gaan we morgen in de loop van de dag gaan we daar meer van ervaren. Eigenlijk tot, laten we zeggen, uh, morgen op hetzelfde tijdstip als wat we nu zitten. Tien beetje hetzelfde vijf. weer. Tien voor vijf. Uh, sluierwolken kunnen overtrekken. Maar er is ook zeker ruimte voor opklaring. Voor vannacht betekent dat bijvoorbeeld minima... die toch weer laag huid kunnen pakken op sommige plaatsen. Uh, uh, onder de vijf graden. Uh, en voor morgen betekent dat uh, vergelijkbaar weer met vandaag. Uh, 14 tot 18 graden. Maar tot het tijdstip van nu. Want daarna neemt de kans op een bui wel langzaamaan toe. En vooral morgenavond zullen we dat in de zuidwestelijke van het land gaan merken. Daar kan een enkele bui vallen. In het noordoosten blijft het ook in de avond waarschijnlijk nog wel droog. Ja, richting weekend, dan, dan wordt het weer, uh, weer zoals nu, misschien zelfs iets warmer. Ja, het wordt inderdaad warmer, maar dat is voor de vrijdag gelegd, Want dan kan het plaatselijk meer dan 20 graden worden. Nou maar ja, vrijdag, ja, Ja, ja, maar, maar vrijdag is wel een heel wisselvallige dag. Want uh, wolken hebben vaak de overhand. Uh, er kunnen ook buien vallen. Dat kan al in de nacht gebeuren. Dat kan ook vrijdag overdag gebeuren. En misschien zelfs zaterdag nog een enkele bui. Maar de meeste liggen echt voor vrijdag op de loer. Zaterdag uh, komt de zon er voorzichtig alweer een klein beetje bij. Zondag lukt dat dan weer beter. Dan is het ook weer gewoon droog. En dan is het ook weer 17 graden. Marco, van... Een nieuw theater bouwen, dat is uh, een gedurfd plan in deze tijd. Maar in Amsterdam gaat dat gebeuren. De eerste voorstelling in het nieuwe theater wordt Anne. Een toneelstuk over het leven van Anne Frank. Producent Robin de Levita, goedemiddag. Goedemiddag. En toen dacht u, daar doen we dan ook gelijk een nieuw theater bij. Ja, eigenlijk wel. Want uh, je kan uh, een, uh, een voorstelling die je lange tijd wil spelen... nergens anders spelen dan als je er zelf een theater voor bouwt. Want u, u heeft wel locaties geprobeerd... Nee, want... Uh, we, het is uh, gewoon een wet in de theaterwereld dat dat niet kan. Nou ja, niet als je uh, iets, iets substantieels wil maken... iets belangrijks wil neerzetten... dan wil je dat ook zo lang spelen als er publiek voor is. En dat is ook de ambitie. En toen zijn we gaan zoeken. Ja, want want hoe lang wilt u het stuk, uh, hè, als het aan u ligt... Uh, in, in Amsterdam op laten voeren? zolang als mogelijk uh, het Anne Frank Fonds heeft uh, in de tijd mij benaderd om, om dit te gaan maken. En hun doelstelling was om, om een nieuw stuk te maken voor het eerst in 60 jaar. Ja, dat is natuurlijk een enorme uitdaging en verantwoordelijkheid. Dus ja, die nemen we heel serieus. Ja, en het stuk is, is al geschreven door Leon de Winter en zijn vrouw? Ja, ik ben pas benaderd toen, uh, toen zij als uh, schrijvers goedgekeurd waren. En toen zijn ze gaan zoeken naar een producent en kwamen dus bij mij. En wat voor uh, gebouw moet het worden? Want, want heeft u dan dat stuk ook in uw hoofd bij, bij het ontwerp van zo'n gebouw? Nou dat is een heel proces. Hè. Dat uh, doe ik samen met Teun Boermans, de regisseur van uh, het Nationaal uh, Toneel. Die ook meedoet aan de productie. En we hebben ja, een project ontwikkeld waarbij we... Ja, op een andere manier weer het publiek uh, uh, in de voorstelling betrekken. En hoe gaat dat gebeuren? Wat kunt u daarover zeggen? Nou ja, het is een heel ander soort uh, ervaring voor het publiek... omdat de speelruimte veel groter is en veel vrijer is... dan een conventioneel theater... waardoor je gewoon veel meer mogelijkheden hebt... om met techniek en met uh, decors uh, dingen uit te beelden. Ja, en, en een groter, uh, fysiek groter... loopt het dan ook door het publiek heen misschien? Moet ik, moet ik dat erbij voorstellen? Ja, of andersom. Uh, we doen nog geen uitlatingen over hoe het er precies uit gaat zien... maar het, we zijn wel van plan om iets bijzonders te maken. En, en lukt het om het geld hiervoor bij elkaar te krijgen? Ja, nou, het hele project is gefinancierd vanuit mijn bedrijf, Imagination. En uh, ja, dat is onze ambitie om dus uh, theaters te bouwen... met name internationaal, om dit soort producties te maken. Ja, en, en, want hoe lang moet het lopen? Wil het voor u uh, nou ja, de moeite zijn... Ja, meerdere jaren, toch wel twee jaar, moeten we vol zitten... willen we een dergelijke investeringen kunnen rechtvaardigen. Maar ja, het is een blijvend theater. Dus als, uh, als Anne stopt, kunnen we ook andere producties maken. Ja, ja. En, en, en u hoopt ook een beetje op het succes van de musical Soldaat van Oranje, denk ik. Hè? Daar, daar zal u veel aan gedacht hebben hierbij. Ja, veel aan gedacht. Ik ben een van de producenten. Ja, ja, maar, maar... Bedoel, met het concept... Nou ja, dit is weer een heel ander concept en uh, in het verleden behalen resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. En dat geldt zeker voor theater. Je weet nooit wat werkt. En zeker met een titel als Anne Frank ja, is, uh, zullen mensen zeer kritisch kijken naar wat we daar gaan doen. Ja, Want u, u werkt ook samen met het Nationaal Toneel, hè? Een, een commercieel bedrijf dus en een gesubsidieerde instelling. Dat, dat kon allemaal wel, dat mocht. Ja, ik vind het fantastisch. In het buitenland is dat heel gebruikelijk. Met name in Engeland zie je dat de National Theatre ook met West End producers grote producties maakt. En uh, ja, ik wou heel graag weer met Teu Boermans werken. En Teu Boermans is de artistiek leider van het Nationaal Toneel. En ik vond het fantastisch om met hun samen dit project aan te gaan. Ook vanwege hun ervaring, expertise, infrastructuur en al dat soort zaken. Ja, en wanneer gaat het open is de bedoeling... April volgend jaar. April volgend jaar. Goed, in de buurt van Eiburg, een, een wijk van Eiburg. Nee, niet Eiburg, het is in de Houthavens. Oh, oké, okay. nee, dat is de andere kant. Ja, Goed. aan de kant van Amsterdam. Ja, oké. Okay. Nou, bedankt Robin de Levita, we gaan dat zien. <laughs> Dank u wel. Bedankt. Goedemiddag. Dan uh, Ado, Vitesse, Arman, hoe is het? Daar is uh, Vitesse zojuist op een 1-1 uh, uh, gekomen, doelpunt van Davy Prupper... Doelpunt dat ook volledig uit het lucht kwam vallen. Want Ado was beter in het begin van die tweede helft. Maar de bal werd door Frank van der Struik in het strafschopgebied van Ado geslingerd. En Ado probeerde nog wel uit te verdedigen. Maar Theo Jansen had een slim kopballetje in huis naar de linkerkant. Waar Prupper de bal één keer liet stuiteren aan de rand van het strafschopgebied. En toen hard uithaalde in de verre hoek achter Gino Coutinho. Doelpunt uit het niets. Maar wel een doelpunt voor Vitesse. Dat nu op 1-1 staat en toch die compositie misschien toch nog voor het grijpen heeft. Het is bijna vijf uur, straks het NOS Journaal. Slimme ondernemers gebruiken Telford zakelijk, zoals... Gabriel Sikier van de Metaclinic. Wie had dat gedacht?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 van veel landen zie je alleen niets op tv als Oranje voetbal. Een grasmat! 360 Magazine geeft een complete beeld. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu vijf nummers voor 10 euro. Ga naar 360magazine.nl.